7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Frankrijk maakt zich op voor spoorwegstakingen. En de politie zoekt naar de kleren van de man die Redouan B doodschoot. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijks. De Amsterdamse politie heeft beelden vrijgegeven... van de man die vermoedelijk Redouan B. heeft doodgeschoten. B. was de broer van de kroongetuige in het proces over de Mokko-oorlog... en werd vorige week vermoord. De verdachte is afgelopen weekend samen met twee handlangers aangehouden. De politie geeft de beelden nu vrij... omdat er nog gezocht wordt naar de kleding... die bij de liquidatie is gedragen en die waarschijnlijk ergens gedumpt is. Een aantal gemeenten gaat Poolse en Roemeense arbeiders weren... om woonwijken leefbaar te houden. Dat schrijft Trouw. Het gaat om de gemeenten Maastriel, Zuidplas, Zaltbommel en Tiel. De gemeenten zeggen dat buurtbewoners klagen over geluidsoverlast... en straten die volstaan met auto's met Oost-Europese kentekens. Sommige gemeenten nemen ook maatregelen... tegen overvolle huizen met arbeidsmigranten. Zo wil de gemeente Tiel dat er nog maar maximaal vier arbeidsmigranten... in één huis mogen wonen. Bij het experiment voor legale wietteelt komt tegelijkertijd ook een landelijke voorlichtingscampagne. Die campagne moet mensen wijzen op de gevaren van het roken van cannabis. Dat schrijft de Volkskrant. Op die manier wil de regering voorkomen dat cannabisgebruik... als iets normaals wordt gezien. Verder moeten klanten die de legale wiet kopen... ook door de koffieshop nogmaals worden gewezen op de risico's... en op de verpakking komt te staan hoeveel werkzame stof THC erin zit. In totaal doen zes tot tien gemeenten mee aan het experiment... dat op zijn vroegst eind... Volgend jaar begint. Binnen vier dagen is meer dan een half miljoen dollar opgehaald. voor de ontslagen onderdirecteur van de FBI Andrew McCabe. Volgens aanhangers van McCabe, die het fonds opende. heeft hij het geld nodig voor juridische bijstand. De Amerikaan werd vorige maand, twee dagen voor zijn pensioen, ontslagen. Hij zou onder meer informatie hebben gelekt naar de pers. Eerder had president Trump geen goed woord over voor de onderdirecteur... en noemde hij zijn ontslag een fantastische dag voor de medewerkers van de FBI. Het aantal moorden in Londen is dit jaar tot nu toe iedere maand fors toegenomen. In januari werden acht moorden gepleegd in de Britse hoofdstad. In februari waren dat er vijftien. En in maart ging het om 22 moorden. De politie in Londen maakt zich zorgen over de toename... en kondigt aan vaker preventief controles uit te gaan voeren. En de dating-app voor homo's, Grinders... deelt informatie over de HIV-status van gebruikers van de app... met twee bedrijven. Dat blijkt uit Noors onderzoek. De dating-app verstuurt de informatie naar twee bedrijven... die de app van Grindr moeten verbeteren. Het gaat om data waaruit valt af te leiden... wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op HIV... en of ze het virus hebben. En ook is te zien of gebruikers van Grindr een medicijn slikken... dat besmetting met HIV kan voorkomen. Het weer, de dag begint bewolkt maar droog. Later trekken vanuit het zuidwesten buien over het land, mogelijk met onweer. En het wordt 15 tot lokaal zelfs 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Ruim 200 kilometer file staat er. En door een aantal ongelukken en pechgevallen loopt de vertraging op sommige wegen op. Zoals het A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen sint michel en het knooppunt Empel bij Den Bosch. 20 minuten extra, de linker rijstrook is dicht. Veel vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterdam. Op Polderplein 7 kilometer en bijna een uur vertraging. Er is een rijstrook dicht. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Geertruinenberg en Werkendam... 9 kilometer en drie kwartier vertraging door een kapotte auto. Dan een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 7 kilometer. Er zijn zeven auto's bij betrokken. Alles staat al wel op de vluchtstrook, maar de vertraging is toch nog een kwartier. Kom aanstaande zaterdag naar de NVM Open Huisendag. Kijk op funda.nl, powered by NVM, voor de deelnemende huizen. Tot zaterdag op de NVM Open Huisendag. Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel. Check anycoindirect.eu. Vanavond in Brand.plus. Een toenemend aantal gescheiden mannen belandt op straat zonder dak boven het hoofd. Ik had 5 euro cent in mijn portemonnee. Nee. Niet meer. Deze mannen passen niet in de plaatjes van de reguliere hulpverlening. Er is in Nederland helemaal niks geregeld. Nederland moet zich doodgaan. Op zoek naar onderdak. Vanavond in Brand.plus. Om 9 uur. Caro en survey. op NPO2. Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies. Anycoindirect.eu Ken je Tello?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 Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. ZZP'ers doet boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W.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 Je hoofdverdachte die werd zaterdag aangehouden en het gaat de politie met name om de kleding die hij droeg. De woordvoerder van de politie in Amsterdam is Jean Fransman. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor kleding is dat? Nou, op de beelden die wij vanochtend uh, vrij hebben gegeven ziet u helder dat het gaat om uh, bepaalde schoenen, sportschoenen, een uh, donker capuchon, uh, jack en uh, lichte spijkerbroek. Ja, foto's staan in de Telegraaf vanochtend. Lijken, lijken algemene dingen, maar als, als u op de website van de NOS... maar ook bij ons kijkt, dan zijn die beelden glashelder. Ja, wat ik zeg inderdaad, ze staan in de Telegraaf vanochtend... en ook op, op verschillende websites, onder wie de NOS dus. Um, wat, maar die man is dus al aangehouden. Wat, waarom is die kleding zo belangrijk? Nou, die, die verdachte is natuurlijk afgelopen vrijdag aangehouden. Maar daarna, daarmee is ons onderzoek natuurlijk niet gestopt. En we willen een zo compleet en gedetailleerd mogelijk beeld krijgen... wat er afgelopen donderdag in Amsterdam-Noord gebeurd is. En daar kan die kleding uh, een zeer belangrijke schakel in zijn. Waar, want die kleding is, die, die heeft hij die uitgedaan en uh, is ergens gedropt. Waar kan die kleding zijn? Ja, we vermoeden uh, dat die kleding uh, direct na uh, het schietincident... Uh, ergens gedropt is in de buurt van... De uh, TT Melissa weg, dus bij de NDSM-werf in uh, Amsterdam. NDSM-gebied. Wij denken dat daar die kleding uh, uh, ja, geprobeerd is ergens uh, weg te maken. Maar dat kan ook heel goed zijn in de vlucht tussen Amsterdam en Hilversum. We ja. vragen mensen om naar die kleding uit te kijken. En als ze die zien contact met ons op te nemen, zo snel mogelijk. En dan zoekt u ook nog beelden van uh, zogeheten dashcams. Dus dat zijn camera's die uh, op de auto zitten, op, op een auto, op het dashboard. Um, en uh, wat wilt u met die, met die, uh, met die beelden? Nou, uit ons onderzoek blijkt dat de dag voor uh, de, het schietincident... dat de auto is gezien in de buurt van uh, het plaatselijk, dus dus uh, bij die NDSM-werf. En we weten dat hij in de ochtend van Hilversum naar Amsterdam is gereden... Uh, en daarna weer terug, maar ook uh, aan het einde van die woensdagmiddag... Uh, weer van Hilversum naar Amsterdam. En we, we vragen mensen om uh, in die periode te kijken... heeft hij dashcambeelden uit dat gebied... Deel ze met ons, want misschien dat u het zelf niet weet... maar mogelijk staat uh, de auto uh, op uw beelden. En dan komen we graag met u in contact... want die willen we graag hebben om ons onderzoek uh, verder weer te brengen. Dat is de auto waarin de daders de dader, uh, zijn gearriveerd... en die later uh, teruggevonden is? Ja, die is uh, in de buurt van uh, het plaatselijk ook weer gevonden. En daar hebben we ook belangrijke sporen op aangetroffen. Dat is een zwarte Seat, hè, begrijp ik. Ja, dat is een zwarte Seat Leon. En mensen die die auto gezien hebben ja, in, in, op die woensdag... Uh, de dag voor uh, de liquidatie in Amsterdam-Noord... dan hopen we van meld het meldje. Uh, misschien lijkt het niks, maar uh, deel je beelden als je die hebt van je dashcam. Want dan kunnen wij ze bekijken en dan kunnen we mogelijk daar weer sporen op vinden... die ons verder helpen in het onderzoek. Nou zijn er ook wapens in beslag genomen. Is al bekend of het vuurwapen daarbij zit waarmee deze moord is gepleegd? Er wordt nog onderzoek gedaan naar die vuurwapens, waaronder automatische wapens. Maar we kijken niet alleen of dat bij deze uh, liquidatiegebruik is... maar ook bij mogelijk bij andere. Ja. Dat onderzoek loopt nog. Nou Lees ik in de telegraaf vanochtend ook dat, uh, dat, er, dat er blijkbaar meer mensen zijn... ook uit, uit die bende, uit, uit dat criminele circuit... die, die dat excessieve geweld uh, beu zijn en zich bij de politie melden. Kunt u dat bevestigen? Nee, daar kan ik op dit moment verder geen mededelingen over doen. De verdachten die wij hebben opgepakt zitten ook in alle beperkingen. Dus daarmee kan ik ook verder geen mededelingen doen... over wat daar in dat onderzoek nu op dit moment verder loopt. Nou, en, en de beveiliging van de familie, bijvoorbeeld van die, van die kroongetuigen... die gaat gewoon door, ondanks dat deze mensen zijn aangehouden? Nou, over de beveiliging doen wij als politie Amsterdam nooit mededelingen. En bovendien is dat ook de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie... om daar uitspraak of mededeling over te doen en nee, niet aan ons. Nee, goed. U wilt meer weten over die kleding... en mensen moeten hun dashcam eens terugkijken... of ze die had ergens aantreffen tussen Hilversum en Amsterdam... of daar op die plek waar uiteindelijk die moord is gepleegd. Hartelijk dank voor de uitleg. Dat was de woordvoerder van de Amsterdamse politie, Jean Fransman. Gaan we naar Frankrijk. De vakbonden daar, die staken... en het is niet zomaar een staking. Als het aan de bonden ligt, dan gaat die drie maanden duren... Er is onvrede over de aangekondigde hervormingen van president Macron. De staking begint bij het spoor, maar heeft effect op het hele land. Correspondent Frank Renaud, Frank, jij staat bij een van de stations in Parijs. Wat is daar al te merken van die staking? Nou, ik sta op Gare de Lyon, inderdaad. Een van de grootste treinstations van Parijs. En het is eigenlijk opvallend rustig hier. Het is duidelijk te merken dat de Fransen van tevoren gewaarschuwd waren dat deze acties eraan kwamen. Dus ze hebben alternatieven gezocht. Ze werken bijvoorbeeld thuis of zo. De enige die hier wel veel ziet zijn buitenlandse toeristen. Met grote koffers. En die tot hun verbazing zien dat er niet of nauwelijks treinen rijden. Landelijk moet het in ieder geval een grote chaos worden. Want gemiddeld rijdt zo'n beetje 1 op de 8 treinen vandaag in Frankrijk. Internationale treinen, naar Spanje en Italië die liggen bijvoorbeeld helemaal stil. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs, die moet wel bijna normaal rijden, wordt gezegd. Morgen ligt het werk ook nog stil. En in totaal gaat het precies, zoals je zei, drie maanden duren. Elke vijf dagen wordt er twee dagen gestaakt in april, mei en juni. Ja, dat, dat is nogal wat voor zo'n land als Frankrijk. En wat gaat Marcon daar tegenover stellen? Is hij daarvan onder de indruk? Nou, voorlopig doet hij even helemaal niks. Hij gaat vooral zitten en afwachten en gaat kijken of deze staking een succes wordt. Als het lang gaat duren, het moet drie maanden duren... maar als het ook inderdaad lang gaat duren... dan gaan er natuurlijk irritaties ontstaan bij het publiek... bij de kiezers, bij de Fransen. Dan wordt het natuurlijk moeilijker. Maar Emmanuel Macron, de president, heeft nog wel een troef achter de hand. De onderhandelingen over het hervormen van het spoorbedrijf... zijn nog niet afgerond. Dus hij kan nog her en der concessies doen. En dat zou hij bijvoorbeeld kunnen doen aan een paar vakbonden... die daarmee instemmen... Andere vakbonden stemmen daar dan niet mee in, de hardliners zullen we zeggen. En daarmee breekt hij eigenlijk het vakbondsfront. En de verwachting is dat hij die toer op zal gaan als het conflict lang gaat duren. Want we weten dat de vakbonden in Frankrijk oppermachtig zijn. Het land geloof ik met de meeste stakingen. Of is dat intussen ook al een beetje veranderd? Nou, het is niet meer zoals vroeger. Vroeger waren de vakbonden inderdaad al machtig in Frankrijk. Hè? Dat is al lang niet meer zo. Het lidmaatschap van die vakbonden is flink achteruit gegaan ook. En daarom hebben die bonden ook voor deze actie besloten... om de handen in de te slaan. Want samen is het enige waarop ze, de manier waarop ze een vuist kunnen maken. En die publieke opinie werkt ook nog eens tegen ze. Want de publieke opinie nu op dit moment... is vooral voor de hervormingen van Macron en tegen de staking. Maar goed, dat zou wel eens dus kunnen omslaan natuurlijk... als het lang gaat duren. Frank Renoud was dat over die staking in Frankrijk, vanaf station Gare de Lyon in Parijs. NOS Radio 1 -journaal. 13 minuten over 7. Praat ik er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en TV. Bij Pauw was politiewoordvoerder Ellie Lust te gast. Het ging over haar programma Ellie op Patrouille, waarin ze een paar dagen meeloopt met collega-agenten in andere landen. Ze was bijvoorbeeld in Kenia en ook in Colombia. En ze past zich overal snel aan, vertelde ze. Je ziet iets heel universeels in politiewerk. Uh, dat is dat je natuurlijk wilt zorgen voor mensen. Je bent voor uh, veiligheid. Um, maar de omstandigheden en de middelen... die verschillen ongelooflijk. Maar als ik zie hoe ik toch redelijk snel... echt ook wel dingen mee kan doen... in die paar dagen dat ik er ben... Ja, zou ik ook wel in een ander land kunnen gaan werken... los van inderdaad een eventuele taalbarrière. Bij RTL 8 Night zat NRC-misdaadsjournalist Jan Meewes aan tafel. Hij vertelde over de onrust die momenteel heerst in de Amsterdamse onderwereld. We hebben er net ook over gesproken. Want niemand is daar zijn leven meer zeker, zo lijkt het. Iemand die vertelt over hoe op een gegeven moment een, een crimineel wordt gepakt... Uh, een koerier die zeg maar hash uh, transporteert of smokkelt, zo je wil. En die dan, uh, omdat hij niet meteen wordt opgepakt het vermoeden bestaat dat hij met de politie praat... en dan wordt er niet meer gevraagd, maar dan wordt er meteen geschoten. Uh, en dat maakt zeg maar, die onderwereld heel erg onrustig... omdat niemand meer zich echt veilig voelt. Terug dan naar de tafel van Pauw... waar tv presentator Bo van Ervedoris vertelde over zijn programma Five Days Inside... waarin hij telkens vijf dagen lang meekijkt op een bijzondere werkplek... zoals hij al in een tbs-kliniek en in een hospice. Bo hoopt dat zijn kijkers wat van deze serie opsteken... Ik vind het leuk dat we hier bijvoorbeeld hier bij een TBS-instelling geweest. dat je als kijker ziet: oké, okay, dit is wat er nou gebeurt met TBS-patiënten. Hoe ze worden behandeld. en met in de jongerenzorg. Dit is wat er gebeurt in Harreveld. Dit is wat er ja. gebeurt in een hospice. Ik wist ja. het zelf niet. En ik ja. hoop dat door mij eh, en door dat programma mensen dat dan nu weten. Bij Voetbal in Zuid kreeg Johan Derksen een kijkersvraag. of hij nog naar het Paasvuur in zijn woonplaats Grollo was geweest. Paasvuur hebben we al gehad. En oh. uh, heel Nederland is weer in, uh, in de war oh, vanwege de fijnstof in de lucht. Want ja. uh, cowboytjes spelen mag niet meer, maar paasvuur ook niet meer. Maar mag meer. bij mij thuis uh, wordt de hele dag een pakje goulethuis gerookt... en uh, een pakje sigaren. Dus wij hebben de hele dag last van paasvuur. En dat was gisteravond op Radio en tv. En dan nu een paar onderwerpen die we voor u hebben geselecteerd... uit de buitenlandse media. De Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller... doet onderzoek naar banden tussen een oud adviseur van president Trump... en Wikileaks-oprichter Julian Assange. Een bron zegt dat tegen de Wall Street Journal. Roger Stone was adviseur in het campagneteam van Trump. En in augustus 2016 zei hij in een e-mail... dat hij de avond ervoor had gegeten met Assange. En dat zou belastend kunnen zijn... omdat Wikileaks gehackte e-mails van... Hillary Clinton vrijgaf in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Stone is vaker in verband gebracht met Assange... maar ontkent dat hij hem ooit heeft ontmoet. Je had het net al even over de treinstakingen in Frankrijk... maar medewerkers van Ryanair dreigen ook met een Europese staking. Dat zegt de vakbond die het boordpersoneel vertegenwoordigt in Portugal. De bond is ontevreden over de werkomstandigheden... bij de vliegmaatschappij, schrijft de Standaard... Ryanair komt oorspronkelijk uit Ierland, maar heeft vestigingen door heel Europa. Vorige week staakte het personeel in Portugal al twee dagen. De vakbond laat morgen op een persconferentie weten of er nieuwe acties komen. En bij die bijeenkomst zijn ook vakbondsmensen uit Italië, Duitsland en Spanje aanwezig. Het ijs dat onder de zeespiegel ligt in Antarctica smelt veel sneller dan gedacht. Tussen 2010 en 2016 smolt een stuk ijs met een oppervlakte van bijna 1500 vierkante kilometer. Ongeveer even groot als de provincie Flevoland. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek waar The Guardian over schrijft. Het ijs smelt volgens de onderzoekers door de opwarming van het water. En omdat de stukken soms wel twee kilometer diep liggen... is het proces nauwelijks zichtbaar. Maar het smeltende poolijs heeft een groot effect... op de stijging van de zeespiegel wereldwijd, meldt The Guardian. En de Belgische minister van Justitie Koen Geens tekent vandaag met Marokko een akkoord over een betere samenwerking in de strijd tegen drugscriminelen. Het gaat onder meer over duidelijke afspraken over het in de beslag nemen van crimineel geld, meldt het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen. Sinds 2013 vroeg de Belgische justitie meer dan honderd keer hulp aan Marokko bij drugs- en witwasdossiers. Maar daar werd in Marokko niets mee gedaan. En dit verdrag moet daar verandering in brengen. Hoeveel kilometer staat er nu, Dennis? Uh, 280 kilometer. En dat is een, een stuk meer dan gebruikelijk. Uh, komt onder andere door een aantal ongelukken. Zoals bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Dan heb je een kwartier vertraging voor het knooppunt Empel. De linkerreis ook is dicht. Op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterpolderplein. 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging neemt weer af dus. En is nu nog een kwartier... Op de A12 bij Arnhem richting Utrecht... tussen Zevenaar en het knooppunt Waterberg... 8 kilometer en drie kwartier vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht vanwege een ongeluk. En een ongeluk met twee vrachtwagens op de A27 Breda-Utrecht... zorgt voor een uur vertraging tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam. Het staat negen kilometer file. De rechterrijstok is dicht. En Een ongeluk op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum... 12 kilometer en een half uur extra. 19 minuten over zeven is het. Dan de sport. En we gaan praten over hockey, want... Uh... In het Paasweekend was daar internationaal clubhockey, de Euro Hockey League. En daarin was nogal wat te doen over een nieuwe spelregel die afgelopen najaar al in die hele Europa Hockey League werd geïntroduceerd. Namelijk, velddoelpunten tellen dubbel. Geo Lippens, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. En waarom is dat? Uh, nou, het gaat zelfs nog verder. Het zijn niet alleen de veldgoals die dubbel tellen, maar ook de strafballen. Het is eigenlijk allemaal bedoeld om het gewicht van de strafcorner omlaag te brengen. Uh, want een doelpunt uit zo'n corner, dat stelt. Nog steeds voor 1. Het heeft allemaal te maken met de vernieuwingsdrang in het hockey. Waar ze voortdurend proberen het spel sneller en aantrekkelijker te maken. Nou ja, met dubbeltellende goals zou de score in de slotfase nog spectaculair kunnen omslaan. Hè? Zeker als het tot dan toe voornamelijk via strafcorners is raakgeschoten. Ja, en men hoopt dus in met die nieuwe regel te voorkomen dat ploegen in de aanval voortdurend de strafcorners zoeken. Het bekende zoeken van een voetje waar de bal dan tegenaan wordt gespeeld. Nou, vorig jaar werd ongeveer een derde van alle doelpunten in die... Euro Hockey League uit een strafcorner gescoord. Ja, dat is toch eigenlijk wel heel veel. Nou, de voorzitter van die EAL is een Nederlander, Hans-Erik Tuit. En hij vindt dat de nieuwigheid een verrijking is van het hockey. Ik denk dat je altijd moet innoveren als sport. En de EAL wordt bekeken over de hele wereld. Meer dan 70 landen kijken naar de EAL. Ja, en die willen het beste hockey zien. En we willen het beste uit de atleten halen. En hoe zijn de reacties dan, Gio, na afgelopen paasweekend? Nou, die zijn wel wisselend hoor. Ik eh, las in de Volkskrant een reactie van de speler van Sevi van As... die de regel al eerder ingevoerd zag worden in de Indiaanse competitie... waar hij tijdens de winterstop van het vorige seizoen speelde. Nou, volgens hem kantelde die wedstrijden inderdaad op het laatste moment... waardoor het publiek tot de laatste minuut echt op het puntje van de stoel bleef zitten. Uh, maar er zijn ook tegenstanders, uh, vooral de monsterscores die op het bord uh, komen... die misstaan op een Europees Toptoernooi vindt men. Jaap Stokman, de doelman van Bloemendaal... spreekt in het AD vanochtend zelfs van circusuitslagen. Hij zo won Rotterdam gisteren met 13-1 van het Duitse THC Oelenhorst. Mede dankzij die dubbele velddoelpunten dus. Nou, en Stokman die stelt daarom voor dat de velddoelpunten en de strafballen... gewoon voortaan weer enkel gaan tellen... maar dat de strafcorner slechts een halfpuntje gaan opleveren. Dat zou dus die enorm geflatteerde uitslagen voorkomen. Uh, er zijn trouwens ook nog prominenten in het hockey die het helemaal niet zien zitten... dat die strafcorner minder belangrijk wordt gemaakt. Uh, Michel van der Heuvel, de coach van Bloemendaal... die is het absoluut niet eens met het invoeren van die nieuwe regel. Volgens mij is de regel bedacht om uh, eigenlijk de kracht van de strafcorner uit het hockey te halen. Of in ieder geval om een minder, uh, ja, het belang van de corner minder te maken. En ik vind de corner de identiteit van onze sport. Dus ik, uh, ik vind het geen goede regel. Het is ook wel bijzonder natuurlijk dat ze tijdens zo'n serieus toernooi experimenteren met die regels. Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, normaal gesproken begint een sportbond... internationaal op laag niveau met het invoeren van een nieuwe regel. Maar, moet wel worden gezegd... in het hockey lopen ze wel echt voorop met innoveren... en dan vooral ook bij wedstrijden om het Echi. Want eigenlijk is die Eurohockey League... het belangrijkste clubtoernooi op Europees niveau... al jaren een proeftuin voor nieuwe regels. Je moet daarbij denken aan de self-pass. Het feit is dat je dus een vrije slag mag nemen op jezelf. Hè. Dat verhoogt alleen maar het tempo in het spel. Dat werd ooit ingevoerd in die EAL. Is inmiddels een vaste regel in het hockey... Nou, datzelfde geldt ook voor de shootouts, de scheidsrechters met een microfoontje, de video-empire. Ja, en waar ze in het voetbal dus oneindig veel jaren nodig hebben om een regel te veranderen, daar rammen ze het in het hockey gewoon door. Nou, en dan nog even naar de, het spel zelf. Hoe ging het met de Nederlandse clubs? Ja, uitstekend. Maar dat is nou niet echt iets innoverends, iets nieuws. Uh, het is alweer de vijfde keer in tien edities dat ons land in het finale weekend drie kwart van de clubs levert. Rotterdam verpletterde dus Oelenhorst hè, met 13-1, die circusuitslag. Uh, waardoor Duitsland er trouwens zonder vertegenwoordiger in de finale moet stellen. En dan te bedenken dat de helft van de gespeelde Eurohockeyleaks finales gewonnen werd door Duitse ploegen. Nou, Bloemendaal klopte Saint-Germain uit Frankrijk met 8-0. En Kampong won met 4-1 van Racing Club Brussel. En wanneer is het finale weekend? Ja, in mei. Om precies te zijn in het weekend van 26 en 27 mei. Die wedstrijden worden gespeeld in Nederland. Hoe kan het anders? Op het kopje in Bloemendaal. Op zaterdag de halve finales met het Nederlandse onderontje tussen Bloemendaal en Rotterdam. En de confrontatie tussen Kampong en Herakles uit België. En dan op zondag de finale en de troostfinale. Eh, nog even over die Nederlandse ploegen in dat toernooi. Bloemendaal won het toernooi twee keer. Kampong, HGC en Oranje Zwart zijn de andere Nederlandse winnaars. Kijken of we in het finale weekend ook weer circusuitslagen krijgen. Gio Lippens was dat over de spelregels in het hockey. Dan nu, Alicia Kies. <tied> In een opgeruimde woon- en slaapkamer. Hou extra voordelig een fris en opgeruimd gevoel in huis met de kast die perfect bij je past. Nu bij Gozens 10% extra voordeel op alle woon- en slaapkamerkasten. Zo start je de lente goed. Gozens, meubels met liefde en plezier. Bij een pak draag je geen zeiljak. Sleutels zitten niet in je broekzak. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No shirt premium invisible underwear. Check NoShirt.nl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 Waar moeten deze mensen dan heen? De monitor om 5 uur af 10 bij Karo en Sirvee op NPO 2. Koop nu een M-Line slow-motion matras en ontvang tot 400 euro korting. Mannen van Nederland, Hans hier. Op die pedalen, Michael. Pedalen? Even aanzetten.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 De politie in Amsterdam is op zoek naar de kleding van de man... die vermoedelijk Redouan B. heeft doodgeschoten. B. was de broer van de kroongetuige in het proces over de Mokro-oorlog. De politie heeft beveiligingsbeelden van de verdachte vrijgegeven... waarop zijn kleren duidelijk zichtbaar zijn. Die zouden tussen Amsterdam en Hilversum gedumpt zijn... Vier Nederlandse gemeenten willen geen Poolse en Roemeense arbeiders meer huisvesten, meldt Trouw. Het gaat om Tiel, Zaltbommel, Maasdriel en Zuidplas. Volgens de gemeente klagen buurtbewoners onder meer over geluidsoverlast. Ook worden er elders in het land maatregelen genomen tegen overvolle huizen met arbeidsmigranten. Er komt een landelijke voorlichtingscampagne... over de gevaren van het roken van wiet, schrijft de Volkskrant. Die begint op zijn vroegst eind volgend jaar... tegelijk met het experiment voor legale wietteelt. De regering wil voorkomen dat het roken van wiet... als iets gewoons wordt gezien. In Frankrijk begint vandaag een staking die drie maanden moet duren. De vakbonden protesteren twee dagen in de week... tegen de hervormingen van president Macron. De staking begint op het spoor... en gemiddeld rijdt er vandaag maar één op de acht treinen. En in Los Angeles heeft een jongen van 13 urenlang vastgezeten in het riool. Hij stond op een plank die op de ingang van het riool lag en viel 8 meter naar beneden. Dat hij het overleefd heeft noemen Amerikaanse media een heus paaswonder. Omdat het riool vol giftige gassen zit. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. En de belangrijkste vraag is natuurlijk niet heel origineel, maar toch: wat voor weer wordt het vandaag? Ja, wat voor weer wordt het vandaag een beetje wisselvallig... waarbij het een groot deel van de dag toch wel droog is... en ook de zon te, te zien is. En de temperatuur die gaat flink oplopen vandaag, Jurgen... want het wordt zo'n 14 graden in het noordwesten van het land... tot 17 of zelfs 18 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Daarbij dus wel wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. Het is wel zo dat er momenteel wat regen over het land trekt. Hier en daar valt wat neerslag. Vanuit het zuidwesten komt dat opzetten. Het trekt vrij rap door naar het noordoosten... En dan wordt het dus enige tijd droog. En dan krijgen we in de loop van de middag steeds meer stapelwolken. En dat worden forse stapelwolken. En die gaan dan ook uiteindelijk uitgroeien tot flinke buien. Eerst in het westen aan het eind van de middag. En later ook in de avond in het noorden en noordoosten. En dat zijn echt buien waar we even rekening mee moeten houden. Want er is kans op onweer. Er kan ook hagel voorkomen En windstoten tot zo'n 70, 75 km per uur... zijn zeker niet uitgesloten. En dat betekent ook dat tijdens de avondspits het verkeer je toch best wel hinder kan hebben van deze buien. Ja, klinkt nog niet echt als lente, Remo. Nee, maar toch wel aangename temperaturen, denk ik vanmiddag, hoor. Ja, dat wel. Maar en, en de, die regen en zo, en die, dat onweer, de ja. komende dagen... Hoe, hoe, ziet dat, hoe zien die eruit? Nou, morgen iets minder warm dan 15 tot 16 graden, maar het is nog steeds bijzonder zacht. Uh, ook dan toch wel kans op een paar buien. Ook weer het beeld van het name in de ochtend en later op de dag. En dan donderdag, ja, dan doen we opeens weer een hele stap terug met de temperatuur. Dan gaat de wind uit het noordwesten waaien, want vandaag en morgen waait die uit het zuiden namelijk. Maar donderdag uit het noordwesten, ja, en dan ligt de maximumtemperatuur opeens maar rond de 9 graden. Maar als ik dan heel snel doorkijk richting het weekend, dan gaat de temperatuur echt omhoog. En dan zien we toch echt die 20 graden in zicht komen. Raymond Klaassen was dat. Dennis nu met verkeersinformatie. 90 files staan er nu. En uh, als je ze gaat optellen kom je op 440 kilometer. En dat is een stuk meer dan gebruikelijk. Um, er zijn wat ongelukken gebeurd waardoor je veel vertraging oploopt. Zoals bij Arnhem op de A12 richting Utrecht. Tussen Beek en het Velperbroek staat 13 kilometer. De weg is dan wel weer vrij, maar je hebt nog wel steeds drie kwartier vertraging. Een ongeluk met twee vrachtwagens op de A27 van Breda naar Utrecht zorgt voor een uur vertraging tussen Oosterhout en Nieuwe Dijk. Vrachtwagens staan inmiddels wel op de vluchtstrook. De A27 van Utrecht naar Almere... die is dicht tussen Hilversum en Huizen door een ongeluk. Als je vanuit Utrecht naar Almere wil dan rij je om via de A1 en de A6. En de andere kant op, dus van Almere naar Utrecht... heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Almere en Huizen. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 17 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk en dat levert je een half uur extra op.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 En zo heb je bedrijfswagens en je hebt Volkswagen bedrijfswagens. Al 70 jaar de betrouwbare partner van betrouwbare vakmannen. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies. Anycoindirect.eu Een eindexamenkandidaat in huis en toch een zorgeloze tijd? Ik wel, dankzij liceo examentrainingen.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 Vijf minuten over half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Hongarije zijn zondag parlementsverkiezingen... verkiezingen die premier Viktor Orban opnieuw graag wil winnen. Hij leidt het land sinds 2010 en als het aan hem ligt... dan komen daar nog een paar jaartjes bij. Maar de oppositie wil nu eindelijk wel eens een keer verandering... en daarvoor zetten ze elk mogelijk middel in. Zo voerden twee oppositieleden afgelopen weken actief campagne in Engeland... André Krauwel is politicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Meneer Krauwel, goedemorgen. Hele goedemorgen. U hebt zich verdiept in de situatie in Hongarije. Waarom kiezen ze eigenlijk voor Engeland? Zitten daar zoveel Hongaren? Ja, we hebben ons vooral verdiept in dat nieuwe fenomeen dat dat, dat wij diaspora stemmen vinden en vooral omdat dat in Turkije zo belangrijk was geworden. In Hongarije is het iets minder belangrijk, omdat die oppositieleden die targeten ongeveer 100.000 mensen die in uh, die dan in de, in de uh, Verenigde Verenigd Koninkrijken wonen. Uh, maar dat is op het totale electoraat van Hongarije natuurlijk maar 1%. Dus daar, dat zet niet zo heel veel zoden aan de dijk. In, in Turkije was dat anders... omdat er miljoenen Turken in het buitenland met stemrecht wonen. Dus daar is het effect heel groot. Ik denk niet dat die oppositieleiders de verkiezingen gaan winnen zelfs als alle 100.000 uh, Hongaren die in het Verenigd uh, Koninkrijk wonen allemaal op de oppositie gaat stemmen, wat ook nog maar de vraag is. Dus wat in Turkije dus, wel werkte, dat, dat zal hier uh, weinig uithalen. Ja, zeker Erdogan heeft waarschijnlijk, uh, volgens onze uh, berekeningen, heeft waarschijnlijk het referendum uh, uh, gewonnen uh, door die mensen, door die Turken die niet in Turkije zelf uh, uh, wonen. Dat heeft net hem over de zeg maar de winst gegeven. En dat verwacht ik niet in Hongarije. Omdat, nogmaals, die bevolking... is veel en veel kleiner. Het zijn ongeveer 100.000... rond de 100.000 Hongaren. Die gaan natuurlijk ook niet allemaal stemmen. En natuurlijk ook niet allemaal op de oppositie. Nee. Maar wat wel logisch is... is dat je deze kiezers natuurlijk probeert te winnen... omdat zij waarschijnlijk... minder vaak... of nogal minder sterk aanhangers zijn... van Orbán. Ze zijn niet voor niks uit dat land weggegaan. Ze willen waarschijnlijk meer vrijheid en meer openheid... en een prettiger leven dan je in Hongarije hebt. Is dit nou iets van de, van de laatste jaren... of gebeurt het eigenlijk al veel langer, dit? Nou, het, het, het is van de laatste decennia dat het steeds belangrijker wordt. Steeds meer landen gaan hun eh, zeg maar burgers die in het buitenland zitten... Eh, eh, stemrecht geven als ze dat nog niet hadden. Of zelfs mensen van tweede en derde generatie... immigranten stemrecht geven als ze dat nog niet hadden. Omdat dat vaak... Eh, ja vooral zeg maar, autoritaire machtshebbers als Erdogan denken... dan kijk, dat zijn conservatievere mensen. Uh, uh, die kan ik wellicht mooi gebruiken bij verkiezingen... als ik het in mijn eigen land uh, niet meer red. En door de grotere stromen uh, immigranten... Uh, uh, is, dat, is dat waarschijnlijk een steeds belangrijker uh, fenomeen. Maar waarom, waarom zouden dat per se conservatievere mensen zijn? Ja, omdat we... Dat, dat, dat is heel raar. We weten ook niet waarom dat komt. Bijvoorbeeld als je Nederlanders kijkt die naar Canada... of naar de Verenigde Staten zijn huis in de jaren 50 en 60. Dat zijn vaak hele constructieve mensen... die een heel constructief beeld hebben. Kijk maar naar onze huidige ambassadeur hier in Nederland. Die is Amerikaan, maar in Nederland geboren. Het is een heel constructief beeld van, van, van Nederland. En zelf ook zie je in Amerika... nog gemeenschappen van Nederlanders... Die, die vrij conservatief zijn, alsof ze... He, alsof ze de modernisering van Nederland niet hebben meegemaakt. Um, en dat zie je vaker onder die, die diaspora-groepen... dat ze wat, wat constructiever zijn dan het land uh, zelf ja. waar, ze, waar ze vandaan komen. En Turken in Nederland stemmen ook... Massief op, op de AKP, terwijl ze, en dat is een conservatieve rechtse christ, religieuze partij, terwijl ze in, in Nederland de, de progressieve partijen heel lang hebben gesteund. Ja. Even die aan GroenLinks. Ja, uh, inderdaad. Ja, de, de AKP-partij is de partij van Erdogan. Hè. Uh, mogen uh, politici eigenlijk zomaar campagne voeren in andere landen? Ik bedoel, we hebben hier in Nederland natuurlijk dat hele verhaal gehad met die. Uh, Turkse minister die, uh, nou ja, die, die, die hier campagne wilde voeren mocht allemaal niet. Een uh, hoop gedoe daaromheen. Maar mogen deze mensen bijvoorbeeld in, in, uh, in Engeland wel gewoon hun campagnes voeren, die Hongaren? Nou, dat hangt heel erg van de cyclus af. In Nederland mocht het niet, omdat namelijk wij zelf midden in een campagne zaten... en er hier een partij meedeed, een pro Erdogan partij denk. Uh, waarvan de, uh, de verdenking zelfs is dat ze geld van Erdogan krijgen... en dan gaan ze in onze verkiezing mobiliseren onder die... Hè, snapt u? Dat was een beeld van, ja, hoog eens even. Dat wilde onze regering niet. Maar er is natuurlijk weinig tegen om uh, in andere landen... als daar heel veel van jouw burgers wonen... die gewoon stemrecht hebben, om daar ook... Een, een campagne te houden te zijn, zoals partijen die hebben gewoon afdelingen in het buitenland De Partij van Arbeid had heel lang een afdeling in Amerika, New York bijvoorbeeld. He, dus het, je kan dat niet tegengaan, want het zijn dus op de burgers van een ander land. En als je vrij recht hebt om daar te reizen, dan mag je daar natuurlijk doen en, en, en een bijeenkomst houden. Maar echt campagne voeren, zoals die minister dat op straat deed en, en, en echt een soort he, bijeenkomst wilde houden op straat mm. tijdens een campagne in dat land, in dat gastland, ja, dan worden natuurlijk de autoriteiten en het gastland heel erg zenuwachtig. Ja. Voeren Nederlandse politici eigenlijk in het buitenland campagne? Um, ja, ik weet niet of u die plaatjes wel eens gezien he? heeft... Dat, dat, dat er dan partijen die gaan naar Benidorm en zo... waar dan heel veel van onze pensionado's gezellig oh, ja. op het strand zitten... en dan gaan ze daar campagne voeren. Daar gaan de Spanjaarden echt niks tegen doen... want dat is volstrekt onschuldig. Uh, en dat gaat over een paar uh, tienduizenden uh, stemmen uh, natuurlijk... Um, uh, en ik heb altijd het gevoel dat onze uh, uh, uh, zeg maar partijleiders... dat alleen maar doen om een beetje zon op te pikken... Uh, met ons druilige geweer. Um, weinig gevaarlijk. Maar, maar er zijn wel momenten dat het wel uh, gevaarlijk wordt... met hele grote bevolkingsgroepen, denk aan de Cubanen in de Verenigde Staten... denk aan zeg maar, de, de, de, de grote groep Mexicanen in de VS. Daar krijg je wel dat, dat je dan natuurlijk een gevoel krijgt... van inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Net zoals wij dat hier heel duidelijk voelden... met de mobilisatie van Turken door, door Erdogan. Dat, dat voelt ongemakkelijk omdat een, een, een ander land... ...tijdens jouw eigen verkiezing daar ja. zit te doen waar, wat, wat, waarvan je denkt... Nou, ...dat kan onze uitslag beïnvloeden, niet alleen maar de uitslag in dat andere land. Ja. Aanleiding was dus dat die oppositie in Hongarije campagne voert in Engeland. U hoorde André Krouwel, politicoloog aan de, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dan het vaarseizoen, dat is wel degelijk begonnen. Door de regen was het gisteren nog niet zo heel erg druk op het water... Maar in Friesland is het begonnen, maar zomaar een bootje huren en wegvaren, dat is er niet meer bij. 22 bootverhuurders hebben namelijk afgesproken dat ze nog beter gaan kijken of huurders wel met een boot overweg kunnen. Voor de meesten betekent dat een verplichte cursus, want voor een boot van 14,5 meter is een vaarbewijs niet verplicht. Maar je moet natuurlijk wel de regels kennen. Zo leuk is dat? Een paal steek je op de kikker. Zo? Pausleek. Ja? Kennedy, ziet dat zo? Nee, Ken ik nog niet, nee. Waalstijken ja, maar... is nog onbekend. Ja, dat leren we al. Ja, maar het is dat we zo so aanvangen. Ja? Imke, de docent, spreekt vloeiend Duits. Dat scheelt. Just gaat, ja. Ja. ja. Langzaam. Met vertrouwen en langzaam. En ja. ja. voorzichtig, ja. Zolang we langzaam varen, heeft hij wel het vertrouwen om uh, op pad te gaan. Alles wat man ziet aan zo'n boot is vast over de water. Alexander van Walsum, van Wetterwille. U verhuurt deze jacht, hè? Ja, ik verhuur uh, motorjachten, 26 stuks en voornamelijk uh, Duitse gasten. 70% in Friesland is denk ik op het water uh, Duits. Dus uh, daar, uh, daar hebben we het ook mee te doen. Dus uh, uh, deze cursus uh, is verplicht, alleen ik kan... Uh, ik ga wel uit van de eerlijkheid van mijn gasten. Dus als mensen zeggen dat ze kunnen varen, dan, dan ga ik daarvan uit. Alleen, uh, ik word wel uh, redelijk vaak teleurgesteld. De zelfoverschatting is uh, best hoog uh, onder uh, onze gasten. Veel schade? Nou, dat valt wel mee. Het is eigenlijk altijd hetzelfde, uh, wat verfschade achterop het hoekje, want mensen kijken altijd naar voren en niet wat er achter uh, gebeurt. En dan raken ze, tikken ze net weer de kant aan. Maar ja, dat weet je, dat is wel uh, inherent aan verhuur, dat is bijna niet uh, te voorkomen. Kijk, er zijn heel veel gasten die, die willen varen en er zijn veel gasten die kunnen varen of zeggen dat ze kunnen varen. En in ons geval, spreek alleen even voor willen, boekt 20% automatisch met vaarleren om les te krijgen. Al hebben ze meerdere jaren vaarervaring. Dat betekent dat 80% van mijn gasten denkt van zichzelf dat hij kan varen. En daar zet ik mijn twijfels bij. Maar nu moet de volgende stap zijn... dat nog meer mensen gewoon... een vaar leren de bijboeken automatisch. Onder het deksel... Van de Myrthe wordt alles verteld over hoe het schip is te besturen... maar ook bijvoorbeeld hoe breed, hoe hoog en hoe lang het schip is. En dit schip is precies 14,5 meter lang. En dat betekent dat je geen vaarbewijs nodig hebt. Ja, dan braak je een vaarbewijs, een, een, een Hollandische vaarbewijs. Ja. Die mensen leren alles, alles. ja. Doch, ik heb schon uh, een jaar, het laatste jaar, geleerd. Want we hebben een kleinere boot. En die moest ik zeggen, dat was zeer interessant. Vorig jaar heb ik ook al gevaren. Dat was een iets kleiner schip. En toen heb ik heel veel geleerd. Vooral met de knopen die je moet leggen. Maar nu het allemaal wat groter is, laat ik het lekker aan de mannen over. De sterke mannen die ons mogen varen. Dus kan ik lekker op hier. Uh... Op de bank zitten binnenboord. En daar hebben we genoeg sterke mensen om dat te maken. Meneer de instructeur, we hebben u alleen nog maar Duits horen spreken. Ja, maar ja, ja, ja, ja, ja, ja. Is die geslaagd? Ja, nee, maar dit, nog niet natuurlijk. Ja. Maar ik ga straks nog met ze varen. Maar, weet je, het is allemaal, allemaal nieuw voor ze. En heel groot. Ik mag hier niks. En dan, ja, dan moeten ze eerst een beetje aan wennen. Die, die dat is net Komt als, goed? Dat is net als als jij voor het eerst op, op zo'n lichtfiets gaat. Up. Dan kun je ook niet fietsen. Dus dan moet je een beetje wennen. En, en dat is met een boot ook zo. Die moet, moet je een beetje aan wennen. En dan weet je weten, oh ja, dat valt wel mee. Was dat? Ik ze op. moet ze even helpen nu. Want dan gaan dan dan gaan ja, ja. oké. Okay. Nee, eerst, eerst, eerst ganz weg. Ganz weg van steek. Donno, zijn we vrij van steek? Ik denk het wel. Daar gingen ze. Verslaggever Matthijs Holterop was daarbij in Friesland. En dan nu het sportnieuws. We hebben net al even gesproken over het hockey. Eh, maar het gaat natuurlijk ook nog vooral... want gisteren zijn er geen kranten verschenen... over Nicky Terpstra. Ja, toch nog altijd. In het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken... werd dan nog één keer teruggeblikt... op de overwinning van Nicky Terpstra in de Ronde van Vlaanderen. Het is bekend dat als Terpstra gewonnen... heeft hij altijd graag een deuntje zingt. En dat klonk dit weekend zo. Ik bouwde op. Ik bouwde op. Ik bouwde op. En het bloed stond naar mijn kop. Het was de liefde. De liefde voor de koers. Ja, en wielrenner Danny Nelissen die vindt het een heerlijke eigenschap van Terpstra, zei hij in een Sportforum. Dit is wat Terpstra leuk maakt. Hè? Dit is niet, uh, niet het geëikte uh, gebrabbel na de finish. Hij zegt er gewoon altijd wat hij denkt. en uh, Daarvoor uh, is hij ook eigenlijk nooit uh, geselecteerd voor een rabenbankploeg, want hij had een te grote mond was te eigenzinnig, hè? dus hij uh, deed dat zijn eigen dingetje. Het is ook mooi dat hij tijdens de Ronde van Vlaanderen... dan een nummer van Remon van Groenewout ja, pakt. Ja. Uh, dan de Spaanse keeper Iker Casillas. Die vierde gisteravond een jubileum. Hij speelde namelijk zijn duizendste wedstrijd als profvoetballer. Reden voor een feestje was er echter niet. Want Casillas verloor de competitiewedstrijd met FC Porto. Toch heeft Casillas weinig te klagen over zijn erelijst. Zo weten we allemaal nog het moment dat zijn rechter ervoor zorgde... dat Arjen Robben niet scoorde in de WK-finale van 2010. En het verhaal is bekend, Spanje werd toen wereldkampioen. En ook won Casillas twee keer het EK-voetbal en drie keer de Champions League. En hier in Nederland is PSV in de Eredivisie hard op weg... om kampioen te worden. En ook in België lijkt bekend wie er landskampioen gaat worden... schrijft het laatste nieuws. Dat is namelijk Club Brugge. De club won gisteravond het eer de eerste wedstrijd in de kampioenspool... dankzij de videoscheidsrechter. De Nederlander Ruud Vormer werd vlak voor tijd onderuit gehaald in het strafschopgebied. En de scheidsrechter gaf een penalty... na de tussenkomst van de videoscheids. En door die penalty won Brugge met 1-0. Brugge heeft nu een voorsprong van... 9 punten op de nummer 2. En dat is AA Gent. Hoop problemen in de ochtendspits. Dennis, mooi. Ja, het is een uh, stuk drukker dan gebruikelijk. Staat meer kilometers. Uh, Vanwege ongelukken, vooral zoals de A27 van Utrecht naar Almere. Dicht tussen Eemnes en Huizen door een ongeluk. Je moet uh, omrijden via de A1 en de A6. En um, op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. heb je een uurvertraging tussen Beek en Duiven. staat 8 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Let Punkrocker, hij was ook straatartiest. Tegenwoordig woont hij in Harlem. Mitch Rivers was dat een easy way out. Examentijd voor de leerlingen die het VMBO kader doen. De praktijkkant, daar beginnen de examens voor vandaag. Matthijs van Wiel is in Rijswijk bij het Van Vredenburg College. En voel je de stress daar al, Matthijs? Ja, absoluut. Als je ziet die kopjes en je praat met die jongens, meisjes. Sommigen hebben helemaal niet geslapen of geen hap door hun keel gekregen vanochtend. En uh, over negen minuten gaat het dan beginnen. De directrice van de school, Michelle de hoogt rosdorf die heeft een plastic kist onder haar arm met daarin de gesielde grijze enveloppen. Daar zit het examen en dat heet het examen PIE. En dat staat voor produceren, installeren en energie. En vroeger noemen we dat uh, VMBO, metaaltechniek en elektrotechniek. Maar het is ook nog een, een nieuw examen. Ja, het is zeker een dus Je bent zelf ook examen. hartstikke zenuwachtig. Wij zijn zenuwachtig de leerlingen zijn zenuwachtig... en mijn collega's zijn ook zenuwachtig... maar ze zijn zeer goed voorbereid. Ja. Dus we hebben alle vertrouwen in dat deze jongens gaat lukken... samen met deze fantastische docenten. Ja. U bent een van die schoolhoofden die als ze in de media hoorden of las ook bij ons bij de NOS ergens in mei... de eindexamens zijn begonnen, die dan dacht... Ja, bij ons zijn ze al bijna voorbij, dacht ja. ik. En uh, er zijn dan duizenden leerlingen die al examen hebben gedaan. Miskent, hè? Misskent, het vmbo. Ja. En dan even de cijfers erbij. De meeste leerlingen die eindexamen doen, zitten op het VMBO. Dat zijn 109.000 dit jaar. Zeker. <laughs> en ze zijn ook nog heel belangrijk, want ja. de arbeidsmarkt staat te springen... om ze aan, uh, op de arbeidsmarkt te krijgen, de vakmensen. Ze krijgen nu nog wat instructies. De ja. jongens die hier klaar zitten in hun zwarte stofjas. Moet u, al iets, moet u het al uit gaan delen, nee toch? Nee, nog niet. We gaan zo starten. Ja. Dus er zijn. We moeten echt startklaar zijn. En ze krijgen nog de laatste instructies hoe zich te gedragen. Net nog even een vraag. Mag ik naar de wc tijdens het examen? Dat zal wel moeten, want dit is ook nog eens het langste examen van Nederland. ja. Ja, maar, bijna 900 minuten. Bijna ja, het duurt tot, duurt tot en met donderdag. Dat duurt met donderdag. ze moeten doen wat in die grijze envelop zit. Dat zit in die envelop. Ik, weet het, ook niet, Ik nee. weet het niet. Nee, is elke jaar weer een verrassing. Ja. En om ervoor te zorgen dat ze er allemaal op tijd zijn... heeft de school gezegd, meld je een half uur van tevoren... en dan waren ze er ook, hè. Om een half uur van tevoren kregen ze zich melden... in het kamertje van de directrice, waaronder Karim van 16... maar die was er om zeven uur al met een bezweet gezicht... om hier een examen te komen doen. Voor mijn p examen Welke is dat? Dat is voor metaaltechniek, elektrotechniek en ook pneumatiek. Ben je zenuwachtig? Ja, nogal. Ja, ik zie het een beetje aan je. Heel vroeg was je al op school, hè? Ja, zeven uur. Ja. Mijn band was lekker, dus ik moest hem nog pompen. En er mag helemaal niks misgaan op zo'n dag. Nee, dat wel. Maar je weet het toch allemaal wel, wat je moet doen? Ja, ongeveer. Elektrotechniek is wat moeilijker. En dus daarvoor moest ik wat meer leren. Maar ik doe mijn best. Heb je enig idee wat je te wachten staat in dit examen? Ja, laswerken. Ook pneumatiek komt erin. Draaiwerk. Naar te zien dat je het kan? Ja. je het toch oefend? Ja, ook. Dan gaat het er goed komen? Ja, hopelijk. Ja. Wat wil je worden, weet je het al? Want je kunt op heel veel plekken terecht straks, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik ga niks echt doen met Pi. Ik zou liever ga ik liever in de Marseille. Waarom doe je dit dan? Ja, ik moest wat kiezen en ik dacht van... dit kan wel iets goed zijn voor daarin. Dan zeg maar zorg of economie. Maar Defensie eh, leek je toch interessanter? Ja. Heel veel succes, hè? Dank je wel. En nu zitten ze rondom die tafel... Oh, wat een zenuwen. Verschrikkelijk. Ja, ja ze zijn eh, angstvallig stil. Zo stil zijn ze nooit. Ja, nieuwe profielen zijn het in het VMBO. We hadden het net over de arbeidsmarkt. Zijn ze zich daarvan bewust? Hoe, uh, nou, hoe, hoe dus, groot de behoefte aan vakmensen is? Ja, ze zijn, daar worden ze continu over geïnformeerd. Ze zijn zich daar ook van bewust. Maar dat bewustzijn dat komt wel met de jaren als ze op het MBO zitten... en merken hoe... Uh, okay. Belangrijk zij zijn eigenlijk voor onze samenleving en ook tijdens hun stage, want ze twee keer per uh, of, uh, twee keer in hun uh, uh, carrière hier op school lopen ze stage en dan worden ze eigenlijk al bevraagd om daar te blijven werken. Okay. Er gaat een bel. Er gaat een bel, dus we gaan met het examen starten. Nou, Succes ook aan u. Dank u, <laughs> dank u. Doekle die is voorzitter van de Uneto VNI. Dat is de werkgevers, uh, zijn de werkgevers in de installatiebranche en in de technische detailhandel. Die heeft meegeluisterd. Meneer Terfstra, goedemorgen. Goedemorgen. Ik op zich ongetwijfeld zitten verbijten, want die jongen die dus mogelijk naar jullie zou toestromen... die gaat dus uiteindelijk naar de Marische Zee, zegt hij. Ja, dat is ongelooflijk jammer. Uh, en, uh, maar misschien mag ik eerst wat anders zeggen, want inderdaad het CMBO begint nu... en we moeten ons realiseren dat het CNBO uh, zeg maar het Achilleshiel, vormt voor de hele industrie in Nederland... En dat hebben we wel eens een keer te weinig in de gaten gehad de afgelopen jaren. En zo ze beginnen we ook weer te ontdekken... hoe ongelooflijk waardevol en betekenisvol het beroepsonderwijs is... het vbo is voor Nederland. Uh, en ik ben sowieso dus heel erg blij dat uh, die jongeren vandaag weer examen doen. Maar u heeft zo'n ook keihard Mark... nodig, toch? Ja, de arbeidsmarkt zit echt met smart op ze te wachten... Uh, en uh, iedereen die uh, vanuit de techniekopleidingen uiteindelijk nu uh, toch een, uh, een baan wil hebben in de installatietechniek... die heeft eigenlijk een baangarantie, misschien wel een baangarantie voor het leven. Sterker nog, ik denk dat de arbeidsvoorwaarden in de techniek uitermate goed zijn... en dat de techniek hoe je 20 keer de toekomst is. Beter dan dat... bij de Marxische Zee? Ik wil het ik, ik wil voorbeeld niet te twijfelen. Nee, nee uh, brengen, dat is ook flauw. Ik, dat, die, nee, nee, goed, ik vond het grappig dat die jongen dat zei. Want hij doet die opleiding ja. dus nu. en uh, nou, Dan gaat hij nu examen doen, maar hij wil eigenlijk naar de Marseille. En zo zijn er misschien wel meer. Dus hoe maakt u het nou aantrekkelijk dat ze ook echt bij u aan het werk gaan dan? Nou, kijk, de, de sector is uh, sowieso aantrekkelijk. Uh, dat is uh, evident. Maar we hebben in de afgelopen jaren het beroepsonderwijs misschien wel een beetje teloor laten gaan. We hebben te veel gedacht dat onze kinderen uh, het Wat halen wel zouden bereiken via het algemeen vormend onderwijs. En zo langzamerhand zien we dat uh, het beroepsonderwijs, het technisch uh, te, uh, beroepsonderwijs, ongelooflijk belangrijk is voor het welvaren van Nederland. Uh, dus we beginnen nu, je zou kunnen zeggen, het, het onderwijs weer te, uh, te herontdekken, het CMBO. Alleen in de techniek gaat het binnen het VMBO nog niet goed genoeg. Daar is de instroming in de afgelopen jaren behoorlijk onder druk komen te staan. Terwijl de behoefte op de arbeidsmarkt gewoon gigantisch groot is. Ja. Uh, dus daar zal echt veel op geïnvesteerd moeten worden. En het kabinet die heeft nu het voornemen om 100 miljoen te investeren in het technisch VMBO. En dat is gewoon ook heel hard nodig. Ja. Nou, er komen er vandaag weer een paar bij, tenminste die die papiertjes halen. En dan kijken of ze ook doorstromen naar het praktijkvak uiteindelijk. Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto VNI. Dank voor uw reactie.